Renske van der Zallen met het NOS Journaal. In de Italiaanse badplaats Campo Marino Lido aan de Adriatische kust... zijn zeker 400 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Onder de evacuees zijn ook hotel- en campinggasten. Op beelden van de brandweer is te zien dat vlammen en rookwolken richting de stad komen. De brandweer heeft een blusvliegtuig en een helikopter ingezet... om het vuur te blussen en te voorkomen dat een tankstation in de buurt geraakt wordt... melden lokale media. En ook in Griekenland worden nog steeds enorme natuurbranden. Onder meer op de Peloponnesos en op het eiland Evia ten noorden van Athene. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In delen van Turkije is gisteren regen gevallen. Na anderhalve week van grote branden, acht mensen kwamen om. Het vuur in de provincie Antalya is inmiddels onder controle. De Britse minister van Volksgezondheid heeft een onderzoek aangekondigd naar de prijzen van coronatests. Hij vindt dat de prijs van een test geen reden mag zijn voor families om niet op vakantie te gaan bijvoorbeeld. De gemiddelde prijs voor een PCR-test komt neer op 88,50 euro. Maar er zijn ook aanbieders die omgerekend 295 euro vragen. De minister kondigt maatregelen aan bij oneerlijke praktijken. En Anthony Fauci, de belangrijkste corona-adviseur van de Amerikaanse regering... denkt dat de volledige goedkeuring van coronavaccins... kan bijdragen aan de vaccinatiebereidheid van Amerikanen. Ongeveer de helft van de bevolking is nu volledig gevaccineerd. In sommige staten loopt het aantal patiënten in ziekenhuizen alweer op... als gevolg van de besmettelijke Delta-variant. Mogelijk keurt de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA... het Pfizer-vaccin binnen enkele weken volledig goed. Het weer buien, lokaal met kans op onweer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Landinwaarts is het vaker droog. Temperatuur vannacht rond 14 graden. Morgenochtend buien. In de middag klaart het op in een groot deel van het land. In het zuidoosten nieuwe buien met kans op onweer en hagel. Het wordt 17 tot 21 graden en het blijft stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM. We Zf nu Peaceful Radio.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 Need to do something for myself. Oh, don't wait. FM Zandvoort.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 I won't say I told you so. Mario, Ben of Frans, en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag, hete zomer. Yeah. In een space laat me space en uh. shawty die is heet, zo als je bumpy je beestje. Zal je welkom op mijn feestje? Feestje. Zie hem in het echt zien, mama? Weet je wat ik me niet heb. SP. En jij bent goed. Oor.